Jan Verreken, organisator van de Night of the Proms. 30 jaar, een, een verjaardag. Hoe kijkt u terug op die 30 jaar? Het is eigenlijk 29 jaar als ik heel precies moet zijn. 85 begonnen, het is nu 2014. Het is de 30ste editie. We zijn begonnen in jaargang 0 met de eerste editie. Enfin, het is een verjaardag, maar het is elk jaar een verjaardag. Vermits we maar één concertreeksje doen per jaar, is het elk jaar een verjaardag. De 30ste, kijk, het is... Het is logisch, het is des mensen dat we bij extra belang hechten aan ronde, afgeronde getallen, 25, 20, 15, noem maar op. Wat deze speciaal maakt is dat we resoluut voor Verjong hebben gekozen en daar ook zijn in geslaagd. Je kunt ervoor kiezen, het is daarom niet altijd gemakkelijk om dan zo'n jonge billing als deze bij elkaar te kunnen kopen. Dus ik ben heel blij dat dat dit jaar gelukt is. Veel muziek uit de jaren 2000 en later gaan we horen. Heel veel, de helft van het programma. En misschien moeten we music van John Miles nu toch maar gewoon bij de klassieke muziek catalogeren. En dan is het inderdaad alleen nog popmuziek van na, de, na het millennium. Wat toch uh, wat een mooie prestatie is, denk ik. En zeer uitzonderlijk is voor ons, uh, voor onze format. We hebben eigenlijk een hele lange traditie van gevestigde waardesleut noemen. Of mensen met een enorme wereldfaam. Die opgebouwd is door meerdere decennia. Ja, Dat laten we nu eigenlijk dit jaar volledig achterwege. Wil dat zeggen dat jullie meer jullie richten op de student die dat die uh, muziek ook kent? kijk, jonge mensen zijn altijd welkom geweest en zullen hopelijk hierdoor beseffen verdorie, daar moeten we toch eens naartoe, want het is lang geleden want we hebben dat nog nooit meegemaakt, hè? er is een hele generatie die dat wellicht nooit heeft meegemaakt, dus uiteraard, eh, iedereen is welkom en de bedoeling is dat wij ook een, een nieuw en een jonger publiek aantrekken, om ze te laten kennismaken met naar de Proms, en om ze te laten hopelijk vaststellen dat dat wel heel erg fijn is om, om die avond mee te maken en zich te laten onderdompelen in de emoties die die muziek, begeleid door zo'n indrukwekkend orkest en koor, kan opwekken. Daar gaat het eigenlijk om. Wij zijn, wij zijn verkopers van emotie. En dus, dat is waar mensen moeten op afkomen. Dat is eigenlijk hetzelfde bij Lady Gaga gisteren, of uh, Pharrell Williams, maar of wie, wie ook. Ik denk wel dat bij ons gevestigde publiek, Hoover Fonic, absoluut een schot in de roos is. Iedereen kent Hoover en hun muziek, jong en oud. Dus dat, ik denk dat we daarmee eigenlijk de, de, de, de trouwe bezoekers moeten geruststellen. En ik denk dat eigenlijk niemand het erg zal vinden dat zij ook plezier hebben met die hedendaagse muziek. Dat uh, maakt ons allemaal wat jonger. Uh, Sam Sparrow, Silo Green en Hoeve Fonick uh, zijn uh, de solisten. Wat mij opvalt is, is dat Sam Sparrow misschien de minst voor de hand liggende naam is. Qua muziek klopt dat zo. En ik heb ook moeten leren luisteren doorheen de hitparade producties van nummers. En dat was toch voor mij even wennen gelukkig coveren moderne artiesten elkaar al is gemakkelijker. En ze zetten dat dan ook op YouTube. En dan ineens herontdek je een nummer en zeg je tja, dat is toch niet verkeerd. Er valt toch iets mee te doen. Of in zijn geval nu ook, bijvoorbeeld met, het, met de Black and Gold, wat mij nooit is opgevallen als nummer, eerlijk gezegd. Het heeft in de hitparade gestaan, maar het is mij nooit opgevallen. Hij heeft nu ook recent een versie gedaan met de Rhythm and Blues Orchestra van Jules Holland. Ja, dat, dat swingt. En dan... Moet ik, moet ik bekennen, zijn, ik had dat daar nooit in gehoord maar dat is dan vooral mijn probleem en mijn fout dus ja het is even daardoor heen luisteren de nummers die in de hitparade staan, dus zeker in zijn geval ik heb er, ik heb er nu toevallig uh, recent met hem over gesproken die eindigen op een, in een bepaalde versie in de hitparade die daarom niet altijd zijn oorspronkelijk bedoelde versie is Er zitten producers tussen en mensen willen hits scoren en dat wordt dan een beetje achter hun rug <laughs> gedaan met hun nummer Happiness, er staan een aantal versies van trouwens, van hem. Hij heeft mij gezegd waar de inspiratie vandaan komt: dat is eigenlijk een goed ouderwets 70s disco-nummer. En dus we gaan dat ook proberen te benaderen. Zonder, zonder dat het onherkenbaar wordt, natuurlijk. Hè. Maar, dus er is, ja, er is voor mij een soort, uh, toch een, een, een beetje een les. En ik ga daar een aandachtspunt van maken om, uh, om goed te blijven luisteren en proberen door die barrière heen te gaan van de huidige hedendaagse pop. Overfonik is dus de meest uh, voor de hand liggende naam. Ze hebben natuurlijk al met orkest opgetreden in de Elizabethzaal, maar ook niet te vergeten in het Sportpaleis Zij hebben ze gevuld uh, een tijd uh, terug. Wat ik mij herinner aan Alex Calier is dat hij een controlefreak is en een perfectionist. Dus ik kan mij inbeelden dat hij zeer sterk gaat bezig zijn met de arrangementen. We gaan jullie zelf beroep doen op jullie eigen arrangeurs of gaan jullie de arrangementen die bestaan uh, gebruiken? De arrangementen zijn gemaakt door Cedric Murat, die bij ons in het orkest speelt. En ik denk, ik, enfin, ik vermoed dat ze daar weinig gaan aan wijzigen. Wij hebben een ietsje grotere formatie. Ik heb geen enkel probleem met het feit dat Alex weet wat hij wil en hij gaat krijgen wat hij wil. Uh, er is mij eigenlijk nu nog, nu nog eens <laughs> opgevallen. Het aantal hits dat Ulver vanik heeft geschreven, die allemaal in dit gehoor blijven liggen, die... Dus ik vind dat echt indrukwekkend. Keer op keer vindt hij zichzelf opnieuw uit. En je hoort eigenlijk na twee keer, weet je, ja, dat is weer typisch een nummer en alweer een hit. Dus alle respect voor die man. Ja, we gaan hem laten doen. Wij, wij, wij, wij hebben hem niets te leren. Op vlak van programmatie, 30 jaar. Wat is er veranderd in de sector? Hoe moet je je begeven als, als programmaat? Het lijkt mij er allemaal niet makkelijker op geworden. Dat Klopt, zeker niet gemakkelijker geworden. Ik denk dat een van de gevolgen van uh, de hele downloadproblematiek is dat artiesten nu bij zich vooral uit de live, live optredens moeten uh, hun hoofdbrok van de inkomsten halen. En uh, dat is goed nieuws voor ons als sociaal uitbater. Dat is iets moeilijker of iets minder goed nieuws voor ons als producent van spektakels met internationale artiesten. Want we komen in een veel grotere competitie terecht. Er is veel, nog veel meer vraag dan vroeger. ...naar artiesten. Dus dat, heeft, dat helpt ook niet om de zaken betaald maar te houden. Dus die, ja, ze worden verwend. Er zijn nieuwe markten opengegaan. Midden-Oosten, China... ...ze willen allemaal wel eens een grote propster op hun festival... ...of op hun verjaardagsfeestje hebben. En dat kunnen wij niet tegenop natuurlijk. Ja, aan de andere kant zou je denken... oké, okay, een, ...een internationale tour opzetten... ...dat kost gigantisch veel geld... ...in een concept als de Night of the Prom stappen... ...dat is minder risico nemen... ...en dat is eigenlijk ook in dit economisch klimaat... ...van belang. Dat is de afweging die zij natuurlijk maken. Hè? Ik kan ze niet voor hen maken. Kijk... Zowel wij als zij zijn opportunisten. Zijn opportunistisch ingesteld. Welke opportuniteit komt er voorbij? Wat zijn wat, voor hun? Welk aanbod krijgen we? Wat gaan we nemen? Want als we dit nemen, kunnen we dat dan wellicht niet meer nemen, aannemen. Dus, en omgekeerd voor ons is het ook welke artiest toert niet zelf. Tja, zouden we, zou we dat overwegen? Dus dat is de, die vragen aanbod moeten, moeten zich vinden. En kijk, de billing is later dan ooit voorheen tot stand gekomen. Om onder andere daarom mensen met een actieve carrière. Committen zich niet graag heel ver op voor Want je weet maar nooit dat ze ineens in China moeten zijn... ...want daar is het een hit en daar moeten ze op alle tv-stations zijn. En dan zeggen ze aan, dan komen we hier... ...en we verdienen hier misschien wel wat geld... ...maar eigenlijk zouden we nog beter in China zijn, versta je? Dus dat is de hele grote afweging die, die speelt. Schaalvergroting is er natuurlijk ook een heel belangrijk uh, speler in. Nu dat jullie ook in Polen en de USA zijn... Dat kan meespelen voor artiesten om, om, om mee in een concept te gaan als de prompt. Het, het kan, maar dan moet het ook wel zo zijn dat de marktwaardes een beetje parallel liggen. Dat de populariteit een beetje parallel ligt. Er zijn, uh, Kenny Loggins zou, maar he, zou heel graag hier komen. Maar dat heeft allez, onder andere ook omwille van zijn, zijn leeftijd. Is dat nu geen optie voor ons? Nou, we kennen twee liedjes van hem. Maar de man is super, hè? Zeer aangenaam om mee te werken, een ja, goede stem, en heeft nog repertoire dat wij in Amerika ook hebben ontdekt. Wauw, zeer goed, zeer, heeft, bouwt zeer gemakkelijke man op met zijn publiek, maar goed, dat heeft hier geen zin. Commercieel heeft dat hier geen zin. Is het nu anders werken om Nijs de prom's in de markt te zetten in het buitenland, in vergelijking met België, waar het allemaal begonnen is? Ook in Duitsland zijn we nu toch al van 1904, we zijn 20 jaar bezig in Duitsland, dus um... Ook daar zijn we gevestigde waarden en stellen zich dezelfde uitdagingen als het ware als hier. Ook daar hebben we een heel jonge affiche. Dus kijk, het is elke dag timmeren aan die weg. Zoals het wegdek hier bij ons afziet van de winter. Moeten bij ons moeten wij ook zorgen dat ons wegdek lekker bereidbaar is. En moeten wij dus letterlijk timmeren aan onze weg. Oké, okay, dankjewel Jan Verreek. Ik wens je veel succes met het timmeren aan de weg. Dankjewel.